Ik zit hier heel fijn, in de radiostudio van Willem de Ridder bij Jeroen Bos. Een brandnieuwe DJ, alternatief, alternatieve radio. En Willem de Ridder kon ook heel mooi vertellen, hè. Ja, steeds, met zo'n lage stem. Sprookjes vertelde die altijd. Ja, steeds trouwens. Dat is echt leuk. Die man. is echt ontzettend goed. joh. Je moet ook af en toe intunen, Willem. Willem. Ja, dat ja, ga Willem. ik nou ook doen bij Willem. Ja. <laughs> zo, nou staat het allemaal goed. Het staat... Uh, ja, dat gaat goed zo. We zijn hoorbaar. Mooi. Welkom luisteraars. Uh, dit is weer een uitzending van Wovat Radio vandaag de gast, Willem Panders van de Pyramide in Bussum. Van de Pyramide in Bussum en van het platform cannabis onderneming in Nederland. Okay, ja. Uit heel Nederland. Met kantoren in Sneek, in Eindhoven, in Purmerend. En, dat is goeie, ja. en heel veel filialen. Maar we mogen geen reclame maken. Nee, dat gaan we ook niet doen. Dus dat doen we ook niet. We houden ons aan de regels, hè, Jeroen? Ma we maken alleen maar reclame voor Ridder Radio. Ridder, Ridder Radio. Ridder Radio. Ridder Radio. Ridder Radio. Ridder Radio. Heeft u niet? nog steeds zo'n rood. rood brilletje? Volgens mij wel, hè? Ja. Nog steeds zo. Leuk. Ik... Ja, nou, er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben, Willem. Van, uh, dat, uh, ik dacht... Uh, Laten we maar niet bij het begin beginnen, want dat is wel heel lang geleden. Dan weten ze ook hoe oud wij zijn. Dus dat moeten we niet hebben. Maar laten we zo beginnen ergens, misschien zo begin tachtiger jaren. Jeetje, ja, dat is ook al lang geleden trouwens. Maar in het begin tachtiger jaren toen begon ik eigenlijk met de verkoop van hasje en wiet. Het was eigenlijk voornamelijk uh, buitenlandse wiet. En er is nu zo ontzettend veel te vertellen over uh, Nederlandse wiet. En die was in die tijd uh, niet echt geliefd, die Nederlandse wiet. En nu is zo'n beetje uh, 80% van de verkoop uh, van cannabisproducten Nederlandse marihuana. Dus dat is uh, frappant. Maar dat is ook heel erg leuk als je, uh, als je in die tijd bent begonnen. Dat je die hele opkomst van Nederlandse wiet ook hebt kunnen meemaken. En dat het inderdaad van een uh, niet zo heel commercieel gewas tot een uh, super commercieel gewas is. Ver worden. En dat vind ik zeer spijtig eigenlijk. Ja. Maar dat, in het begin, dat was bij de Tagrein? Ja, bij de Tagrein, een jongerencentrum. Je had een aantal jongerencentra in Nederland waar je bij een huisdealer je of wiet kon kopen. En je had Doornroosje in Nijmegen bijvoorbeeld, de Melkweg en Paradiso in Amsterdam. En de Tagrein in Hilversum was ook een heel bekend verkooppunt. Vera inderdaad, in Groningen. Paard van Trooje. Ja, nou, dan heb je ook al aardig wat genoemd. Een spuug in Vaals. Dat ken jij misschien weer niet. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Maar dat was ook een alternatief centrum. Ja, van die huisdealers is uh, helemaal niets meer over. Dat is eigenlijk wel spijtig, want uh, toen we daar begonnen met uh, verkopen, toen moesten we ook een, uh, een handtekening zetten onder een formulier dat we vooral op uh, non-profit basis, dus uh, zonder winst, uh, zouden gaan verkopen. En aan wie moest je dat beloven? Uh, dat moesten we aan de staf van het jongerencentrum beloven. En uh, het jongerencentrum was toen, en althans in Hilversum, ook echt een opvangcentrum voor uh, mensen met uh, doopproblemen. Dus er liepen ook heel veel uh, heroïneverslaafden rond. En de coke, uh, cocaïne die kwam toen ook uh, aardig in het circuit. Maar het was vooral heroïneproblematiek. En dat is natuurlijk naast de opkomst van de nederwiet, heb je ook de neergang van de heroïneconsumptie. ...mogen meemaken. En dat was ook heel prettig. Maar er zijn in die tijd wel ontzettend veel mensen ook uh, overleden. Of aan overdosis of uh, zelfmoord gepleegd. Want vlakbij de Tegrijn was ook een leuk spoorwegovergangetje. Oh, yeah. En uh, yeah. dat was toch gemiddeld één keer in de twee tot drie maanden... ...dat daar een, <laughs> een junk voor de trein sprong. Ja, ja. ja. ja dat was echt uh, een hele andere tijd ook de... de ook het, de, het roken van hashies toen, dat was een heel andere belevenis als dat het nu is. En mensen die toen uh, een jointje rookten, dat waren ook in mijn zin is, iets hele andere mensen als die uh, dat nu doen. En daar vind ik dus niks mis mee, want uh, de laag van de bevolking is gewoon veel groter geworden. Er zijn steeds meer mensen een joint gaan roken en dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar in mijn tijd, in de begintijd, in de Tagrein, zag je echt nooit iemand die uh, bijvoorbeeld uh, voetbalsupporter was uh, een joint komen halen. Want uh, die moesten daar helemaal niets van hebben. Ja, die hebben wij hier ook meegemaakt. Ja. En ik heb ook gezien hoe ze veranderd zijn daardoor. En volgens mij ten goede. Absoluut ten goede ja. ja. ja, ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is het een uh, positieve ontwikkeling. En zeker nu we ook weer met een nieuw uh, beleid zitten in de regering. En minister Klink een nieuw onderzoek wil gaan instellen. naar 30 jaar gedogen. En de resultaten daarvan. Dat zie ik met, uh, met vreugde tegemoet. Want dat kan niet anders dan zeer positief zijn. Tenzij die minister natuurlijk uh, zijn onderzoeksbureau opdracht heeft gegeven. Om, uh, om de uitkomsten. Uh, zodanig te manipuleren dat het de overheid weer uitkomt maar wij zijn natuurlijk van plan om alle koffieshophouders die ook eens te verenigen en een tegenonderzoek te starten waarin wij ook weer onze gewenste uitkomst proberen te realiseren ik, uh, ik ga je daarbij helpen, Willem. Goh, nou, dat ben ja, ik ja, blij ja. om. Hé, hey, maar Willem, jij hebt dus. Je hebt een echt. Jij hebt gewoon echt meegemaakt. De situatie van. Uh, de, de, de jongerencentra met een huisdealer. Dat was een situatie zoals die ook. Vroeger, ik heb nog zo'n oude opiumwet. Daar staat dat echt in. Ja. Als uitzonderingspositie. En ik heb zelf. Heb ik dat altijd. Uh, van die situatie heb ik altijd gedacht van. Dat vond ik een hele goed doordachte situatie. Een heel, heel slim uh, model. Omdat daardoor eigenlijk de, de overheid zelf niet direct met de dealer te maken heeft. Terwijl er toch een soort controle is namelijk dat bestuur waar jij er zelfs voor hebt getekend dat je dat ja. op non-profit basis zoveel mogelijk zou doen. Ja. En uh, nu zie je heel vaak dat er Problemen zijn ook doordat die overheid op het moment dat die zelf met de handel te maken krijgt bijna. Zou je kunnen zeggen. Of met de handelaren. Krijgen ze allerlei spagaten waar ze in belanden. Van uh, he, mogen wij nou wel of niet. Zijn het criminelen? Zijn het geen criminelen? Mogen we daar wel mee omgaan of niet? Uh, dat werkte goed of niet in het jongerencentrum. Nou het werkte volgens mij aanzienlijk beter als dat uh, de coffeeshops nu kunnen werken. Wij hadden ook als voorlichtingsmateriaal een kilo Afghanen, een kilo Marok en een kilo Wiet voor onze neus liggen. Zodat de jongeren precies konden zien waar het vandaan kwam: dat kleine plukje hash, dat kleine plukje Wiet in dit geval, een kleine stukje hash. Dat kwam van een mooie grote plaat, werd het ook afgesneden. En er kwamen regelmatig ook politieagenten binnen en die, die zagen die plakjes. En dat vonden ze ook allemaal wel heel interessant. Dus er was gewoon geen probleem. De leeftijdsgrens, dat speelde toen ook niet. Er waren jongeren van 14 jaar, die hadden zo'n roerig leven achter de rug. Dat is echt ook onvoorstelbaar, wat sommige mensen van 14 al hebben meegemaakt. Die waren een stuk volwassener, stonden ze al in het leven als iemand van 21 en het was dus ook geen probleem om diegene van 14 dan ook uh, een beetje begeleid dat wel, je hield het wel in de gaten, maar ook uh, wat uh, cannabis te verkopen. En uh, er waren mensen van 21 die ik dat weigerde, omdat die er gewoon niet om konden gaan. Ja. <laughs> dat precies. ja, dat is, dat, dat is een, een dynamische grens, een dynamische leeftijdsgrens. Ja. Veel meer op, op basis van ervaring dan op basis van uh, je geboortedatum. Ja, en ja. dat, dat kon je ook zelf... Uh, je had natuurlijk ook een hele batterij uh, jongere werkers die er rondliepen. En uh, we hadden ook veel met straathoewerkers te maken. En het was op zich een heel goed systeem. Maar uh, door de massaliteit, hè, door de, het, is, het is steeds commerciëler en steeds massaler geworden... ...denk ik dat zo'n systeem helaas nu niet meer te hanteren is. De groep toen van, uh, van uh, cannabisgenieters. Uh, Aanzienlijk kleiner als de groep van nu. Ja, nou, dat, dat, dat is iets waar we het ook, uh, waar bijvoorbeeld August het over had. Hoe, hoe dat gebruik langzaam door de samenleving gezakt is. Dus het begint bij mensen die, hè, die lopen misschien een beetje vooraan, die experimenteren, die kijken, die zijn in beweging. En inmiddels is het eigenlijk gewoon overal in alle lagen doorgecijpeld. En krijg je daardoor dus ook veranderingen in. Uh, wat je aan de buitenkant ziet van het gebruik, omdat het een ander soort mensen zijn. Ja, ja en ook mensen die veel, die alleen maar consumptiegericht denken. He, de, de, de oude hippies die dachten altijd na bij wat ze gebruikten, waarom ze dat gebruikten. En het ging ook voor de, he, de, de, de andere drugs die voorhanden zijn, gold dat net zo. Maar als je toen paddenstoelen, die kon je toen natuurlijk nooit in de winkel krijgen... Maar er kwam wel eens een keer uit Mexico of uit een ander uit de deel Pils. van... Ja. <laughs> of uit Schotland ja. kwamen er uh, kaalkopjes en andere paddenstoeltjes. En daar las je dan eerst heel veel over voordat je dat dan ging gebruiken. Dus de, de ontvankelijkheid en de manier waarop dat dan uh, op jou inwerkte was heel anders als, uh, als nu. Want het is gewoon uh, ja, slik het maar en dan zien we wel wat er gebeurt. Met als gevolg dat er ook gewoon ongelukken gebeuren de begeleiding. Het was gewoon toen een, een, meer saamhorigheid, meer samen experimenteren en uh, de grenzen in je geest een beetje verleggen. Ja, dat, dat is voor mij een heel uh, leerzame, nuttige tijd geweest. Nou, ik, ik denk van uh, dat ik heb hier ook in wezen net nog die tijd meegemaakt en ook die hele overgang gezien. Je ja. hebt dus ook gewoon gezien, op een gegeven moment is de huisdieler bij de Tagrijn vertrokken. Nou, sterker nog, wij zaten toen. Uh, ...te verkopen en wij wilden natuurlijk ook niet weg, want het was uh, ontzettend leuk werk, dat is punt 1. En punt 2 was het ook gewoon een hele leuke bijverdienste en ik ben uh, vele jaren muzikant geweest... ...en uh, in de muziek, uh, ik zat in een coverband, kon je natuurlijk wel, uh, wel wat geld verdienen... ...maar uh, dat was niet zwart en dat moest allemaal als kleine zelfstandige netjes worden verantwoord. En als, dealer, als huisdealer in het Tegrijn kon je in ieder geval je eigen rookertje... Verdienen, zonder dat iemand daar moeilijk over deed. Dus we hebben echt gevochten uh, tot het laatste moment om daar te kunnen blijven zitten. Dat had bovendien ook een hele, hele goede functie in het gooien in Hilversum. Om dat te doen. Maar goed, de stafleiding die zag het niet meer zitten. Wat hebben die gedaan op een gegeven moment? Die hebben de politie gebeld. Die politie medegedeeld dat er nog steeds harsje en wiet werd verkocht in de terrein. <lacht> en ik zat daar. En uh, nogmaals, dat waren de kilo's die in je zak had zitten. En de politie kwam binnenvallen. En die zeiden: God, ik hoor dat hier nog steeds Hashemiet wordt verkocht. En nou, wij zeiden: ja, dat is ook zo. En het viel dus onder de paraplu van een stichting in het Jongerenwerk. En die agent wilde dus precies zien wat ik dan in mijn zakken had zitten en, uh, enzovoort. En toen zei ik, nou dat gaat zomaar niet. Moet je iemand van de staf erbij halen die ook lid is van die stichting onder, uh, onder welke paraplu wij werken als huisdealer. Nou, dat, dat gaf wat verwarring. Dus die agent moest toen een beetje gaan kijken, dat liepen wat mensen heen en weer en hoe, hoe, hoe pakken we dit aan. En toen zei ik, nou ik ga wel even zelf zoeken. Dus ik ging met mijn jasje, ik had toen een mooi rood jasje helemaal vol met allemaal zakjes. En uh, daar zat dus vrijwel alles in. En ik vlug. Toen met het jasje naar een van de kennissen van me. Die gaf ik dat jasje. En vervolgens zei ik tegen die agent... God, ik heb niemand kunnen vinden van de staf. Dus ik weet niet hoe je het wil aanpakken. Maar voor deze keer, dan kom er even binnen in mijn hokje. <lacht> en dan mag je even kijken wat er in ligt verder niks. Dus inderdaad heeft die diende niks kunnen vinden. Maar hij heeft me wel een ernstige berisping gegeven. En gezegd dat ik dus echt moest stoppen met de verkoop van, uh, van cannabis. En dat was gewoon dus een uh, ja, een Judas streek van... Uh, ...van die, die staf van het jongerenwerk. En het jongerenwerk is ook echt zwaar achteruit gegaan. Mensen die daarin in werken... ...die hebben alleen maar sociale academie gedaan of iets dergelijks. En uh, hebben er helemaal geen moer verstand van. Hebben zich ook nooit verdiept in de problematiek van die jongeren. Dus dat jongerencentrum, de, de Tagrein... ...is ook uh, tegen zielen gegaan. En uh, de, dat is afgebroken. En er komt nu een nieuw centrum. Dat heet de Vorstin. En dat wordt een heel commercieel... Uh, Zaal met uh, beroemde bands en uh, bekende DJ's. En het, uh, het, het, gewoon de, de plek waar alternatieve jeugd hè, naartoe kan. om ook eens uh, op hun manier een leuke avond te hebben of een leuke dag. Dat is allemaal volledig verdwenen. Dus dat vind ik echt een hele trieste zaak. Dat, dat, dat sluit ook een beetje aan ook nog op het, uh, op het uh, thema van uh, dat, dus eigenlijk heel veel. Uh, ...jongere werk, clubhuizen, buurthuizen... ...die zijn op een gegeven moment gesloten, ze opgehouden... ...en dat is gelijk gelopen met de opkomst van al die coffeeshops. En ja. ik heb daarbij altijd heel sterk het gevoel gehad dat dat konden ze doen... Doordat die shops er waren. Doordat, he, daardoor is er geen, dan, dan geen protest. En uh, dat is dus naadloos in elkaar overgegaan. Eerst waren het ook jongerencentra. Waar uh, dus de huisdealer zat. Nou en later, uh, daar, daar kreeg je dan jongerencentra. Dat was eigenlijk alleen een huisdealer. Maar, en verder niks, want er was geen plek voor. Veel te klein. Ja. En op dat moment is men uh, overgegaan tot het... Uh, wezen opheffen van heel veel jeugd- en jongerenwerk. Ja. En dat is een van de dingen waarvan ik zelf vind dat dat ook tegenwoordig niet meer uh, betrokken wordt in alle overwegingen ten aanzien van de coffeeshops. Er ja. wordt nu alleen nog maar gekeken, naar nou ja, we hebben een soort van branche die, die, die vult iets in van dat gedoogbeleid. Maar niet dat element van er is een non-alcoholische branche die zichzelf bedruipt. Waar ontzettend veel mensen in een bepaalde, helaas tegenwoordig pas vanaf een achttiende. Maar in, in leeftijden of in situaties dat ze wat experimenteren, rondkijken, de wereld leren kennen. En die gaan naar de coffeeshops. Ja. En uh, in die zin mag je bijna blij zijn dat er een soort non-alcoholisch alternatief is voor ergens heen gaan. Want alle andere dingen die je zo ziet of waar je makkelijk terecht kan, draait allemaal op alcohol. Ja, nou dat is absoluut waar. En ik, jouw winkel hierboven, die, die biedt ook nog plek aan mensen die wat andere kijk op de wereld hebben als, als te doen gebruikelijk. Die gewoon een wat, wat, wat andere levenswijze ook ambiëren en zo. Ja, die, die ruimte die, die wil ik met mijn winkel in Bussum ook geven. Maar daarmee zijn wij dus eigenlijk verworden tot een soort niet gesubsidieerde plek... ...waar iedereen die buiten de boot valt een beetje of nergens welkom zijn, want ze hebben geen geld bijvoorbeeld... Uh, vaak zitten ze in hopeloze uitkeringssituaties en willen ze bijvoorbeeld graag uh, met, met kunst bezig zijn en dat kan allemaal dus niet meer en ze kunnen ook nergens terecht en gelukkig hebben we dan nog een paar plaatsen in Nederland waar je wel op een niet commerciële basis uh, een kopje koffie kan krijgen en een beetje een vriendelijk woord en, uh, helaas verdwijnt het inderdaad ja. ik heb ook wel eens een keer, nou dat geldt trouwens ook voor de grote groep van Marokkaanse jongens uh, die ook nergens welkom zijn en daardoor krijg je gewoon excessen en uh, agressiviteit. Uh, het is helemaal niet nodig, want praten ze een keer met ze. En bij, zoals het bij jou ook uh, vol zit, zo zit het bij mij ook regelmatig vol. Dan lijkt het wel een Marokkaans uh, koffiehuis. Maar dat hebben we hier op zich, valt dat wel mee met de, ja. de, de Marokkanen die hier komen. Er zijn ook in Utrecht wel een paar nog redelijk geschikte uh, uh, shopjes waar Marokkaan... Uh... Ja, dat klopt. Er zijn ook uh, jongens uit het gooi die dan speciaal naar Utrecht gaan naar het koffiehuis bijvoorbeeld. En dat, maar dat komt door de stad en door ja. meer keuzemogelijkheid. Ja, en ik geloof zelfs dat Utrecht van alle steden in Nederland de meeste Marokkaanse inwoners ja. heeft. Ja, ja, ja. Meer dan ja. Rotterdam en Amsterdam. Kijk, ja. ja. Dus. Maar ja, in het gooien is dus voor die mensen helemaal niets. En ik heb natuurlijk ook erg uitgesloofd omdat ik die hulpverleningswereld ook wel een beetje ken. Om ook wat, wat mensen te zoeken die dan uh, daar, daar wat op kunnen verzinnen. We hebben zelfs ook geprobeerd een ruimte voor die uh, ...voor die groep uh, te realiseren... maar uh, ...waar ze gewoon lekker een kaartje kunnen leggen en zo... ...maar het merkwaardige is dat ze dus in het Marokkaanse theehuis... ...wat er is, daar zijn die jongeren niet welkom... ...want ze gebruiken drugs... ...en dat mag dus niet... ...dus de imam uh, die kijkt dan heel boos... Uh, ...en die, die doet dus niks, die laat ze volledig links liggen... ...dat is, dat is natuurlijk ook... ...ja, dat is gewoon een hele slechte zaak... Ja. En, want, want nu inmiddels heb je het over de piramide. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan van de overgang van de Tagrein naar de piramide? Nou, er zat, de, behalve het jongerencentrum Tagrein, waar dus uh, een huisdealer zat... ...had je ook het jongerencentrum Obsessie, zo heette dat het. Krocht heette het daarvoor. En het zat in Bussum. En daar zat ook een huisdealer. En, en op een gegeven moment uh, is, uh, is dat een theetuin geworden... ...in, in Bussen En die zat boven een jongerencentrum. En uh, de eigenaar daarvan... ...die dat runde... ...die uh, is overspannen geraakt. En toen zaten er dus een stel mensen... ...want dat is het nadeel van zo'n stichting... Uh, ...met een bestuur enzovoort. Die hadden dus een hele partij... hashis liggen waarvan ze niet eens wisten... ...of het nou uit Nepal of uit Marokko kwam. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje mijn geluk geweest... ...want die vroegen aan mij... Uh, ...of ik niet eens wilde kijken wat wat was... ...enzovoort... Nou, toen ben ik dus een beetje in Bussum, uh, ook in, het, uh, in, die, in die stichtingenwereld, uh, betrokken geraakt. En ik heb ze wat meegeholpen in het begin. Toen is die hele zaak gesloten, omdat er ook een schoolvlak bij dat jongerencentrum lag. En de leeftijdsgrens werd, werd 18 jaar. En bovendien had die school gewoon last van, uh, van die, dat verkooppunt wat daar zat. Toen hebben ze in Bussum een jaar lang in een vacuüm gezeten. En uh, toen werd de burgemeester dus helemaal gek. Want hey, de, de stelling waarom ik ook zo, zo bevlogen met... ...met het koffieshopbeleid bezig ben... ...is dat, uh, dat je, wanneer je de zaak sluit... ...wanneer alle koffieshops in Nederland gesloten zijn... ...dat hebben we dus in het heel klein op postzegelformaat in Bussen meegemaakt... Dan, ...dan zul je zien dat er al, alleen maar huisdealers uh, komen... Uh, ...in cafés wordt gedeeld, overal wordt gedeeld. ...en dan is het verschil tussen een plukje wiet en een lijntje kook... Uh, ...nog maar een paar centimeter... ...en daar komen dus grote ongelukken van. Dat is ook gebleken in het jaar in, in Bussen. En toen heeft de burgemeester een aantal gegoede burgers gevraagd of ze niet een stichtingsbestuur wilden vormen. En dan ook iemand vinden die dat dan kon gaan runnen. Nou, dat stichtingsbestuur is gevonden. Dat, zijn, dat was bijvoorbeeld een, een, een leraar van een middelbare school in Almere. En iemand met een technisch installatiebureau. Dus totaal zonder, zonder achtergrond in de cannabiswereld. En die, die zijn dus via dat jongerenwerk en zo aan mij op het spoor gekomen. En ik ben toen gaan solliciteren. Nou, en toen heb ik dus wel als eis gesteld dat het bestuur zich nergens mee bemoeit. Want, want dat werkt dus niet. Hè? Mensen die er geen verstand van hebben, die ja. moet je ook niet uh, laten meepraten. Maar ze mogen wel over mijn schouder meekijken. Wat er dan met de opbrengsten gebeurt. En uh, of dat dan of, of dat op een non-commerciële basis. En dat niet alleen. Maar ook dat, dat de geldstroom op een goede manier ergens terechtkomt En niet uh, in de zakken van uh, één, uh, één bepaald persoon. Nou, en, uh, dat, dat was een... Uh, een succes. En ik ben ook heel erg trots op wat wij de afgelopen 15 jaar uh, hebben bereikt in, uh, in Bassem. 15 jaar, ja, Want jullie je, je dat al zien. Uh, jullie hebben binnenkort een jubileum. Ja, 5 april. Voor alle luisteraars die dit horen. 5 april in uh, de westerliefde in Amsterdam hebben wij een 15 jarig jubileumfeest. En uh, dat zal een van de laatste feesten zijn waar ook in het openbaar uh, kan worden gerookt. Want per 1 juli hebben we de nieuwe rookwet. En uh, wordt het helemaal rookvrij overal. Dus iedereen uh, van Ridder Radio, Ridder Radio luisteraars en luisteraarinnen uh, en luisteraars. <laughs> Kom vooral 5 april voor een gratis drankje en een gratis rookertje naar de Westerliefde in Amsterdam. En waarom niet in Bussum? Nou, in Bussum kun je dus nergens meer een horeca gelegenheid vinden... waar je ook een joint mag roken. Is dat echt? Is dat, dat is echt show. heel, heel, heel ja, erg, heel erg. Dat is toch wel verreemd. Ja, ja. En uh, Westerliefde zelfs dus. Dat is op het Westergasterrein in Amsterdam. Heel makkelijk bereikbaar overigens. Je kunt ook gewoon naar Bussum komen. En vanaf 9 uur rijdt er een pendelbusje. Zelfs twee pendelbusjes naar Amsterdam heen en weer. Ja, dus nee, makkelijk nee, kunnen we het te stony niet maken. Nee. <laughs> we brengen ze ook s'nachts weer terug. We brengen ze ook s'nachts weer terug. Ja, ja echt. Wel. Dus dan kun je ook nog drinken zonder risico. Heel goed. Nou ja, niet als je met de auto dan naar Bussen bent gekomen. Nee, dat, dat weer niet. Nee. Ja. Ja, trouwens, kijk Willem. Want dat is een van de leuke dingen ook. Dat... Uh... Het, het, het interactieve element o, geweldig, van de radio, deze ja, mensen die, die horen ons nu praten en met een kleine vertraging weliswaar. Dus als wij iets zeggen, horen zij het 1 à 2 minuten later. Maar dus ja. we kunnen daar ook... Uh, en wat goed, want, want Tom die zegt dus inderdaad uh, terecht dat toen er in de VS een drooglegging was uh, van de alcohol... Dat de maffia de zaakjes overnam. En die zijn er nog steeds uh, heel blij mee dat het destijds is gebeurd. Want die zijn er al zo rijk mee geworden. Dat ze ondertussen lekker verder zijn gegaan met, uh, met alle andere handel die verboden is. Dus wij pleiten ook tenslotte altijd maar weer voor legalisatie van alles. Want ja. uh, de poeders die horen, en de pillen horen bij de apotheek te liggen. En, uh, en de hash in de wiet bij de koffieshop. En ik vind koffieshop trouwens ook niet zo'n goede benaming hoor. Dat vind ik meer uh, zonde. Hè? Dat is koffieshop. Dat, dat, dat is in de tachtig jaren. Weet je wel waarom dat zo is? Waarom we dat een koffieshop noemen? Uh, omdat, nou, wat ik altijd dacht is omdat op een bepaald punt het, het eenvoudigste was. Je, je kon het overal beginnen. Ja, je, je kon zonder, uh, zonder vergunning kon je een koffieshop openen. Ja. Nou, dat, dat was dus een, mooie, een mooi gat in de markt. Daarom hebben ze dat nog steeds koffieshop genoemd. Maar ik vind gewoon dat het de cannabiswinkel moet heten. Dat ben je tenslotte ook. En als je er een kopje koffie en een beetje thee en een frisdrankje bijgeeft. Bij schenkt dan is dat er gewoon bijzaak. Ja niet voor alle ondernemers. Want er zijn natuurlijk ook zeer commerciële ondernemers. Die trouwens ook zonder meer hele mooie winkels hebben hoor. Mooie zaken. Laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen je maakt een keuze. De een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk. En ik vind de wat alternatievere winkels. Die nog een beetje de ouderwetse 70-jarige sfeer uitdragen. Die vind ik persoonlijk het leukst. Ja, daar wil ik wel even antwoord op geven. Uh, toch, uh, op de red. Van, uh, want dat is. De, de, de, de, de tabakswet gaat echt alleen maar over het roken van tabak. Dus ja. uh, puur mogen wij dat blijven gebruiken in de winkel. Van, ja. uh, de werknemers worden ook niet beschermd tegen tabaks- of uh, cannabisrook. Nee, terwijl je van die, van, die, van die pure wietrook, als je daar dus lekker in gaat staan. Nou, daar word je toch echt wel lekker high van, hoor. We hebben ook, we hebben ook delegaties gehad, want, want onze winkel was dan zo'n winkel... die gold als voorbeeld voor Nederland hoe het ook anders kon... Nou, we hebben echt, we hebben ze uit, uit het hele land, en uit, trouwens de hele wereld, zijn ze allemaal langs geweest. En als dan zo'n peloton burgemeesters met uh, wethouders in mijn winkel zat, werd er flink gepaft. En na verloop van tijd, een half uurtje, drie kwartier, werden ze ook allemaal een stuk vrolijker. En gingen ze meer kletsen en zo. En dan was er zo'n commissaris van politie zat erbij. En die, werd, die zei ook plotseling: God, ik voel me een beetje licht in mijn hoofd. Kan het zijn dat door het meeroken, dat ik daardoor ook een beetje haai word? Nou, dat, dat werd hij dus. Dus die man werd ook een beetje, die vond het toch he, niet zo'n prettige beetje situatie. Nerveus? Hij werd een beetje nerveus. Ja. Ja. Een beetje paranoia schijf dat van te worden. Dus ja. maar maar dat, goed, weet je... dat is uit eigen ervaring. Dat ja. is eigen ervaring. Ja, nee, inderdaad. Want daarom is het uh, een koffieje houden. Denkt iedereen van nou, die hebben het goed voor elkaar de hele dag blauw. Nou vergeet het maar. Dat weet jij ook wel, Jeroen. Want uh, die man die moet zo alert zijn. Ik, overdag word ik inderdaad, als ik mijn joint op zit te roken, dan ben ik wel eens te ontspannen. En dan denk je ook van nou, ze komen weer. Is controleren, hè? want dan komen ze met hele hit-teams en belastingambtenaren enzovoort. En dan denk je, als je je joint op hebt, van nou ja, het zal allemaal wel. Maar dat is niet de goede manier, ah, heb ik ontdekt. <laughs> bij, bij mij is het zelfs uh, zover gekomen dat uh, als ik in het uh, buitenland ben... Waar ik dus gewoon proefondervindelijk heb vastgesteld. Dat je het overal aangeboden krijgt en kunt krijgen. Ja jij ook vooral hè? Ze jou al zien. Maar dus in het buitenland. Dan zeg ik altijd van. Nee dank je. Ik, uh, ik ben op vakantie. En dan kijken ze me zo heel raar aan. Ja. Hoezo dan? Ik zeg nou jongen. Ik, ja. ik, moet, ik moet zoveel proeven testen. dat ik heb nu vakantie. Ja. En dat, dan kijken. Dan want, want meestal als je zegt dat je het niet wil. Dan ben je meteen natuurlijk. Misschien ben je wel een stille of uh, ja, nee, wat ja, ben jij, wat, ja. Hoezo? Wat doe jij hier en jij rookt niet? Van, ja. dat klopt ook weer niet, maar dan dan vinden ze het eigenlijk wel heel amusant. Ja. en dan worden ze een beetje jaloers. Dan zouden zij ook wel willen dat zij ook zo op vakantie zouden zijn ja <coughs> nou, dus even, je, Ik geef mijn longen dan ook even vakantie zeg ik altijd ja, ja, ja. maar Maar eh, om dan mm -hmm. nog even op dread de, op de terug te komen op uh, het pure roken van pure cannabis ja. Ik ben heel benieuwd hoe de minister uh, uh, of, of liever gezegd uh, wetshandhavers uh, ja, ja. te, gaan, te, te gaan controleren, want als je pure wiet rookt of een, uh, of een uh, joint met, uh, met tabak uh, ik heb al veel moeite met het, uh, het ruiken van het verschil ja, behalve dan dat het een nog sterker ruikt dan het ander. Maar uh, hoe willen ze dat gaan controleren? Heb jij enig ideeën, Jeroen, hoe ze dat willen gaan doen? Uh, nou, uh, eigenlijk niet. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Dat is, uh, je, je, je vermoedt dat iemand uh, stiekem toch uh, tabak in zijn joint heeft gedaan. Uh, dan moet je die joint afpakken en uh, openmaken. Oh. En dan uh, zit, zit natuurlijk die politieagent met zijn lekenoog te kijken naar bruine vrummeltjes... <laughs> en groenbruine vrummeltjes... Maar dan moet je dus en joint afstaan. Ja, ja. Ja, dat is jouw eigen noemen, haalt het kapot ook nog. Ja, ja. Dit, dat vind ik niet acceptabel hoor. Nou, en, en wat ook wat daar nog bovenop komt, is ik ja. heb al een keer ergens gehoord dat iemand van. Uh, uh, ik, ik denk dat het uh, van het uh, Forensisch Instituut uh, uh, was, die aangaf uh, dat. Uh, uh, zij uh, niet uh, uh, daarvoor waren om, om enkele joints te gaan onderzoeken. Nee. Dus ze hebben al eigenlijk aangegeven, en zo'n agent wilde jou natuurlijk daar uh, uh, iets kunnen, kunnen aanvrijven van dat mag niet, dan zal hij toch met een soort uh, officiële boodschap moeten komen dat het bewezen is dat het tabak is. Dus hij kan wel zeggen, ik zie dat het tabak is, maar dat ja. is niet genoeg, want nee, nee, dat, neem ik dat ook moet, wel moet natuurlijk getest worden. Ja. En als degene die dat moet testen zegt van, nou wij gaan hier echt niet uh, allemaal uh, losse joints die worden binnengebracht testen of daar tabak in zit, dan ja. hebben ze een probleem. Ja, nou inderdaad dus daarmee valt er volgens mij ook op een eenvoudige manier het hele rookverbod in een koffieshop te omzeilen. Denk ik? Het zou kunnen, het zou kunnen. Het is natuurlijk aan de andere kant uh, toch ook het probleem van uh, al die verboden bij elkaar. Die maken dat je steeds meer uh, in uh, overtreding bent. Uh, voordat je het überhaupt weet. Met als gevolg dat uh, de handhaver, mocht hij er op een gegeven moment wel zin in krijgen, en mochten ze bijvoorbeeld de verantwoordelijke bij het Forensisch Instituut uh, onder druk zetten en zeggen van uh, niks ervan. Jij gaat gewoon dat testen. Uh, dan zouden ze dat kunnen doen, in de zin van en dat, dat is wat ik zelf zo lullig vind. Hè? Van de, de, de mogelijkheden worden gecreëerd, ook al is in beginsel duidelijk dat de handhaafbaarheid eh, misschien wel nieuw is. <coughs> Toch doen. Vroeger deden ze dat niet. Als ze al aanzagen komen van nou dit is zo bizar dat doen we maar niet. Ja. Nu doen ze dat wel. Ja. En dan krijgen we later wel misschien van nee inderdaad het is niet te doen. Maar ondertussen heb je iedereen al aan de andere kant van die grens gezet van hey, eigenlijk mag het niet. Hè? Nee en ik heb ook veel begrepen dat veel van onze collega's uh, er helemaal niet zo rauwig om zijn dat er binnen niet, niet meer mag worden gerookt. Want die, die vinden die hebben, die hebben genoeg van al die hangers die daar binnen zitten. En die zien hun sociale functie ook niet zo zitten. Dus die vinden het eigenlijk wel prima. Ja, ja. Er zijn ook coffeeshops die nu al rookvrij zijn. Eentje, hè? I nou, het zijn in. In, in, ook? in Amsterdam zijn het er al een paar. Oh. En dat verbaast mij dus bijzonder. Hè? <kijkt> Ik bedoel, uh, om, om gewoon, kijk, je kunt, dat had je dan al veel eerder moeten doen. Want er zijn gewoon mensen die, uh, die ernstige bedenkingen hebben tegen tabak. Nou, dat kan. Zo kennen wij veel pure cannabisten, die, die moeten daar helemaal niets van hebben, van die mengvorm. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar laten we elkaar vooral de vrijheid geven om dat, om dat zelf te bepalen. En, en, en misschien ook ruimte geven en tijd aan een ontwikkeling. Want ja. we hebben hier gewoon in Nederland door een speling van het lot dat he, meer dan 90% van de, de klanten die roken het met tabak. Ja. En in Amerika bijvoorbeeld is dat absoluut niet zo. Ja. En je ziet dat met de verdamper en de, het erover nadenken dat langzaam meer mensen overstappen naar puur gebruik. Alleen ik denk het is een, een ontwikkeling, een, een, een soort van emancipatie. Het zou mij niks verbazen als dat gewoon twintig jaar kost. Nou dat, dat ben ik met je eens. Maar ja, ik vind. Uh, kijk, ik, ik ben zelf verslaafd aan tabak, helaas. Want uh, wat jij dus ook beschrijft in het buitenland uh, dan neem ik geen stukje stuf mee en dan wordt het me wel aangeboden, maar daar heb ik er helemaal geen behoefte aan. Maar ik kan het niet laten om toch drie tot vier sigaretten iedere dag te roken. Dat kan ik dus niet mee stoppen. Ja. Dus in die zin begrijp ik ook wel het verslavende aspect daarvan. Maar ja, ik ben, ik ben met zoveel middelen altijd in aanraking geweest. Ik, ik, dat hele betuttelende effect van dit moet je vooral niet doen. En dat mag niet. En dat is slecht voor je. Je gaat ervan stinken en weet ik veel. Dat zijn allemaal van die, van die. ja, van die, van het, van het, van het. Van het. Van het, het... nieuw beleid. Van uh, alles is slecht voor je. En moet. Ja, ik, uh, ik hou daar dus helemaal niet van. Dat moeten mensen lekker zelf uitmaken. Dat, uh, dat stinken, dat uh, is toch ook wel nog een ding. Dat vinden mensen lekker in de zin van uh, dat uh, dat uh, die uh, nu hebben ze dus las ik in de telegraaf bij uh, de Apreski. Uh, <laughs> ja je snapt hem al. Die grote skischoenen die uitgaan. Dat, uh, oh, <laughs> het stinkt toch zo. Sinds ze niet meer mogen roken in de kroeg. En dat was ook in Ierland al het geval. Dus de, nu ruik je alleen nog maar ranzig bier. En stinkend zweet. Ja, lekker. Uh, terwijl eerder, dat wordt gewoon afgedekt met... het. En dan kun je toch wel zeggen, bijna. Ik bedoel, tabak ruikt ook lekker, weet je, van, uh... Nou ja, een, echte, een, een liefhebber van een goede sigaar. Man, die moet je eens dus lyrisch horen praten over die sigaar. Ja. En uh, ik ken een tabakshandelaar erg goed die zijn eigen sigaar ook laat fabriceren. En als die naar Indonesië gaat om die tabak, uh, die tabakdrogerijen, hè, waarbij dat wordt gefermenteerd. Man, die is helemaal lyrisch. Terwijl het de ontiegelijk stinkende ammoniak. Dus een normaal mens vindt het echt smerig. Maar hij vindt het nou juist uh, lekker. En uh, laten we eerlijk zijn. Uh, de meeste wiet die in Nederland wordt gerookt. Al die skunk. Dat stinkt ook vreselijk. Een lekkere buitenlandse wiet die naar uh, een kopje Earl Grey ruikt. Een uh, goede Jamaikaanse indica bijvoorbeeld. Heer, nou inderdaad uh, Guus zegt heerlijk. Nou dat is ook echt heel erg lekker. Dat smaakt ook ontzettend lekker. Dat, in Nederland vind je het helemaal niet meer. Ja wat dat betreft is het, is het net als met veel, veel producten eigenlijk ook uit... De, de, je zou bijna zeggen bio-industrie en de, de, de gemechaniseerde productie van allerlei gewassen. Smaak komt op de laatste plaats. Het is allemaal gefocust eigenlijk op opbrengst, productiviteit... Ja. En als het lekker smaakt, is het bijna een soort toeval. Van, uh... Ja, nou, ik vind het heel. Dat, dat is dus ook al een van de dingen. Het is alleen nog maar effect roken. Dat vind ik. Uh, wij proberen ook in onze winkel daar uh, een beetje op te wijzen. Dat, je, dat, je ook nog andere, dat er ook andere aspecten zijn. Ja. Uh, vooral als het heel, een lekker aroma heeft en het smaakt ook erg lekker. En je wordt ook nog een keer prettig haai van. Dat is een veel prettiger combinatie dan alleen ja. uh, iets wat ontzettend stinkt en wat je dan maar fors inhaleert en dan uh, word je er knetter en knetterstaand van en een uur later zit je met een zwaar hoofd nou met goede cannabisproducten die, die ik ken, uh, heb je daar nooit last van nee dat kan ik heel graag doen, ja. maar dat was de laatste ook wel een keer hè? maar dat heeft sowieso ook met de versheid van het gericht ja, ja ja dat, is, dat ja. is waar August dus het uh, over nou de versheid tuurlijk want, want goede marihuana dat, dat is gewoon een uh, het zijn bloemetjes, het is groen, er zit chlorofyl in nou uh, we hebben hier Guus die heeft er nog veel meer verstand van als dat ik heb maar dat chlorofiel, als je dat uh, in een donkere ruimte, als je die marihuana neerlegt en die laat je drie maanden curen, dus uh, uh -huh. drogen. Na die drie maanden zetten die chlorofielkorrels zich om in zetmelen, in suikers. En dan krijg je een mooi product, maar uh, die tijd krijgt het natuurlijk nooit. Nee, dat, uh, dat is weer een gevolg eigenlijk van die toch wel uh, enigszins... Uh, ja, ja, en ja. de druk aan de achterdeur. En de, van, de druk aan de achterdeur, je durft het ook niet meer, nee. natuurlijk, dat is waar. Ik zie hier ook een vraag van Tom. Hoeveel geld het gaat kosten om een joint te onderzoeken op sporen tabak? Ja. Nou, veel geld. Want zo'n ambtenaar die uh, in de avonduren komt, je wil niet weten wat die al kost. En het onderzoeken van, uh, van spulletjes, uh, dat weten wij ook, uh, dat het ook ontzettend veel geld kost. Dus uh, het kost een waterplaatje <laughs> in deze. Nou, volgens mij kunnen die boetes ook stevig uh, oplopen hoor. Nou, je eerste boete die is 300 euro. En daarna gaan ze verder kijken. Maar nou, oplopen tot vele duizenden. Oplo ja, ja, maar goed, dat mogen ze dan wel meteen... Uh, die, die kosten van die ambtenaar mogen ze wel meteen doorberekenen dan. Ja. Met een boete van 300 euro kom je er zeker niet. Ja, netjes uit. Kijk, en nou zegt uh, Dredd. Ja, Dredd heeft er ook verstand van, dat is duidelijk. Nou, je kunt dus eigenlijk, daar zijn we het wel mee eens, euh, beter je eigen wiet euh, groeien en bloeien. Een paar plantjes thuis neerzetten. Ja. En euh, dat met veel aandacht en liefde euh, daarna drogen. En dan met veel plezier oproken. Dan euh, je spulletjes gemiddeld in een koffietje ophalen. Dat is wel zo. En dat zegt iemand die een koffieshop heeft. Nou, ja, ja, dat was, is toch echt. Ja, ja. Is ook geen reclame. <laughs> Heel goed. Willem. Geen reclame. Geen reclame. Maar de hasjes de, die, die, de, de has die je weer uit het uh, buitenland uh, importeert. Ja, ja. Kijk, daar zit het geheim ook vaak Dat is dat, uh, ja. Uh, ja. Jamie, nee, de, de tijd vliegt alweer. Ja, hoe laat is het dan weer? Het is alweer uh, bijna het is, uh, 1937. Hier Normaal volgens... dat je zo'n beetje gedraagt met muziek. Oh <laughs> jee. Nou, een lekker muziekje. Ja, zullen we eens kijken. Ja, even, even een lekker muziekje. Even een lekker muziekje. Dan uh, zal ik eens even kijken wat ik daar uh, voor uh, petto heb. Nou, dat uh, gaan we eens proberen met de Phonetics van uh, Ruben. Phonetics van... Ja. Nou, lekker. Ik zal binnenkort ook eens wat cd'tjes die uh, ook auteursrechtend vrij zijn uh, van mijn beentje bij jou droppen. Dan kun je het ook fijn af en toe tussendoor draaien. ja mensen dat was de dat waren de phonetics uh, uit Utrecht, goede band uh, met ja, de bluesy, goede muzikanten, dat kun je ook wel horen ja. ja. Dus, uh, Ruben op mondharmonica en ja. ook op gitaar. Zegt uh... oh niet magic dick, nee en is magic stick. <laughs> Nee, nee, ja, Die komt straks. Ja, en, uh, dat zijn die vunzige sprookjes. Uh, daar heb je nog geen ervaring mee. Nee. Maar dat is, uh, gaat over, uh, over uh, drugs, rock'n'roll en dan uh, en seks. En sekssprookjes. Nou ja, ver lekkerder kan het niet worden dan nee, ja. uh, hier beneden. Van. Uh, Misschien is het een goed moment om het sprookje in te zetten. Dan houden we nog wat tijd over daarna voor een bevondiging. Ja, leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Wil je hier een microfoon gebruiken? Nou, kom lekker op mijn plaatje zitten. Ja. Dat is, dan krijgen we nu weer een verhaaltje uit een mooi oud boekje. Met prachtige plaatjes erin. een heel oud boekje. Kijk, kijk, kijk, kijk. Is dit, dit zijn oude legendes van de Vala-ouwe... En dat is een, een, een oud woord voor de Veluwe. Dat is dat van Farao's, maar dan verkeerd uitgesproken. Um, oh ja, dat zou natuurlijk ook nog Falenouwen. kunnen falen. ouwen. dat is uh, ja, een ander woord voor, uh, voor de Veluwe. Um, even kijken, ja ik had, ik wou beginnen eigenlijk met... Um, uh, uh, Krantenberichtje, en dat was zo kort dat. Uh, dat weet ik dan nog wel. Joon heeft het hoop ik uitgeknipt. En uh, dat. Um, aangezien. Um, uh, ja, de luisteraars natuurlijk zitten te wachten op een ranzig sprookje. en, en ik natuurlijk uh, al wat verhaaltjes verteld heb over. Uh, hongerige kutjes, namelijk. Um, vagina dentata. Um, uh, heb ik. Um, ja, andere obscene leuke rariteit gevonden in de krant van vorige week. Namelijk, um, uh, onze christenbroeders ergens in Brabant, uh, in gemeenteraad zit, ik ben zijn naam kwijt, maar die vond eigenlijk dat het zwemmen in, het, in Moekenschat, dat kon eigenlijk niet. Want ja, Moekenschat zwemmen, ik bedoel... Dat je, dat, hij stelt zich dan voor. Wij stellen ons dan voor dat kindjes tegen elkaar zeggen: We gaan zwemmen in Moekenschat. Vanavond, vandaag. En dat, ja, dat, is, dat brengt toch bepaalde gedachten bij. Niet alleen bij Christenbroeder, bij mij ook. Dus ik heb een, een, een, een, een, mijn spion vooruitgestuurd. En die is bij Moekenschat gaan kijken. En inderdaad, het kan echt niet. Moekenschat, het is echt te ransen voor woorden. Daar kan je niet zwemmen. Het is echt. Nou ja, goed. Jongens, ik zal gaan kijken in Moekenschat. Nou, ik vind het ook heel koud. Het kan er heel warm zijn. Maar dat was een voorstel van de gemeenteraadslid. Ja, dat is wel. Om de naam te veranderen. En dat vind ik toch eigenlijk wel weer een beetje zonde. Want laten we wel wezen, zwem in Moekenschat, Het is toch geweldig. Dat wil ik graag uh, zo houden. Um, nou, is er, heb ik een verhaaltje. En dat gaat over een ander gat. En dat is de legende van het Solse gat. Het Solse, het Solse gat. En uh, daar wil ik even een kleine inleiding bij uh, vertellen. Uh, volgens sommigen zou in vroegere tijden bij het Solse gat de zon zijn aanbeden. Dat is nog uit, uh, uit uh, Germaanse tijden. Van een oude bewoner uh, vernam de schrijver van dit boekje uh, uh, dat er in de 19e eeuw nog de Solse kermis uh, is geweest. En bij het Solse Gat werden dan uh, koekjes verkocht en uh, allemaal lekkerheden. En het voornaamste vermaak waarvoor de boeren van Heine en Verre zelfs uit Holland kwamen, bestond toen in drinken, vechten en uh, de spelen met de dames van lichte zeden. De ruwste dronkenmanstonele werden er afgespeeld. En het was om deze reden dat de Solse kermis van overheidswegen werd verboden. Ach, alweer. Nou, en dan nu... Uh, de legende zelf van het Solse gat. Dit is een heel oud verhaal dus hoor, uit de Veluwe. Het is opgetekend in 1900. Dus dat betekent dat het daarvoor al werd verteld. Midden in het bos. Tussen Putten, Garderen en Drie. Stond eertijds een machtig klooster. Met vele torens. En door ene gracht omgeven. Een brede koele laan leidde naar de poort. In den avond... Als God zelf over de stille landen gaat, luiden monniken de vesper. Maar deze monniken waren een beetje andere monniken. Want de prior en al de broeders hadden hun zielen aan de duivel verkocht. Ze leefden in overdaad en weelde. S'nachts kwamen alle heksen en boze geesten uit den omtrek op het klooster en dan werd de zwarte mis gelezen. Men dronk wijn uit emmers en de gehele nacht zag men ovens branden om al de gerechten voor de meer dan overvoedige maaltijden gereed te maken. Het was een fantastisch feest. De duivel zorgde dat de provisiekelders nooit uitgeput raakten en hij mengde zelf den wijn. Jongens, misschien is het er nog te krijgen, want het klinkt toch als een vrij goede tent eigenlijk, hè? Ja. Met danste, zong en vloekte, er tot het eerste reine morgenlicht over de velden beefde. Ik denk dat dit gewoon hele oude huisfeesten waren. Menig dorper die laat door het bos huiswaarts keerde, had desnachts binnen het klooster vreemde en ergelijke geruchten gehoord. En ieder wist dat elke nacht de venster van al de zalen als door eenen brand verlicht waren. Op een kerstnacht, nu al eeuwen geleden, brak er een hevige storm los. Zodat de dorpelingen angstig in hun huizen waren en midden in een kerstnacht hoorden ze een hevige donderslag. Tja! Ten volgende ochtend kwam een jongetje het dorp op een draf op een drafje binnenlopen en vertelde aan de verbaasde kerkgangers dat het klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkende diepe kuil ontstaan was. De bomen eromheen lagen ontworteld ter aarde. Toen het gerucht zich verspreidde liepen de dorpen in het rond leeg. Alle bewoners wilden het wonder zien. Men vond nog een met klinkertjes geplaveid straatje en de statige toegangslaan van het ver ...van het ver... Eh, eh, nou, verzin ik een woord. Een ranzig woord, maar kan er niet opkomen. Het verdorven oord. Ja, natuurlijk. Hoe <lacht> kan ik het vergeten? De aarde had zich geopend... ...en weer gesloten. Sindsdien tijd komt de middernacht... ...uit de diepte van het zolse gat... ...een vreemd gerucht. De klokken van het verzonken klooster... ...beginnen te luiden. Het klinkt onregelmatig en met schor geluid. Alsof ze allen... Gebarsten zijn, eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Vreselijk, als klanken van noodklokken. <tie> <tie> Dan treden uit het duister van de brede laan de geesten der monniken. Ze klagen droeve litanijen, de prior gaat vooraan, de broeders volgen in een lange sombere rij. Ze gaan langzaam en gebogen rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. En dan zweven ze allen rusteloos uiteen, om opnieuw uit de schaduw van de laan in een lange rij langzaam naar voren te treden. Maar als de eerste morgenschemer over de nog slapende heide en bossen strijkt, vluchten ze plotseling jammerend weg in het diepste duister van den sombere kuil. Dankjewel. Hij ja. ja, was weer heel ja, is weer, mooi. Weer, uh, jeentjes, ja. Ja. Ja. En Jij voor mij voor iedere broodje. Leuk hè? Kijk, hier is zelfs hier is iemand, die is er geweest ook. Hè? Oh wat leuk! Het is zoals. Aha! En hoe was het uh, Tom? Want het schijnt namelijk uh, dat het een heel oude. Uh, een, een, uh, dat het er ook echt heeft bestaan. Uh, nou, Tom. Ja, dat duurt even. Ja. Er zit een tijdvertraging dus Ja, ja. ja, ja. Want, staat Tom, die hier? hoort dat misschien nu. Ja. Hier, deze samenkomsten. Uh, dat uh, is waarschijnlijk een overblijfsel uit de Gemaanse uh, tijd. Waarin dus op die plek de zon werd aanbeden. En aangezien men in de eerste tijd van het christendom... ...bij voorkeur kerken en kloosters bouwden... ...op plaatsen waar vroeger heidense godsdienstplechtigheden werden gehouden... En dat is meestal, dat is dan, ...zo gaat dat meestal... ...zo is het niet onwaarschijnlijk dat hier werkelijk dus een klooster heeft gestaan. En nu nog worden er telkens, het laatste in 1910... ...nog bouwfragmenten opgegraven. En er is dus nog zo'n ranzige kermis dus ook nog uh, geweest... geweest. Uh, dat is toch wel wonderlijk hè? dat zoiets een hele oude plek dan, uh, uh, dat, dat dat dan nog blijft voortbestaan en die oude plek dit was dus duidelijk om, om, om je te laten gaan en om, om, om feest te vieren nou oké, okay, dit was nog een laatste dat soort plekken, dat soort plekken hebben wij nodig ja. Ja, oh ja. die moeten er echt blijven ja. en voor iedereen toegankelijk ook uh, <coughs> Toch? Ja, geen leeftijdsgrenzen. <coughs> ja. Zonder leeftijdsgrenzen. Ik vind het ook een beetje, het doet me een beetje denken aan een goede koffieshop eigenlijk. Ja. ja daar kun je ook veel plezier met elkaar ja. beleven. Ja, maar de, de dynamische leeftijdsgrens, zoals je die daar aan het begin al aangaf, uh, is een, uh, natuurlijk eigenlijk een heel goed ding. We hebben dat hier ook meegemaakt. Dat soms dan zie je volwassenen en dan denk je, jij moet helemaal niet roken. Ja. Dus, uh, ja, maar het is zo. Ja. ja. En er was net ook gewoon een voorbeeld van. Zijn mensen van 14 die zijn volwassener als uh, mensen van uh, 21? Ja, dat is absoluut een vraag. bestaan ja. echt? Nou ja, er die, die, die zijn gewoon mensen van veertien die echt veel hebben meegemaakt. En dat maakt ze wel tot... Als ze die, die levenservaringen... Uh, ik vind het nog wel heel erg jong, maar als je dan wat ouder wordt... Dan uh, heb je toch een bepaalde levenswijsheid meegekregen. Als je het op de goede manier uh, in je geest hebt beter te plaatsen. En uh, de, de, ja, dat, dat geeft een veel rijper mens uiteindelijk... Uh, als iemand wiens leven... Uh, rimpeloos is verlopen. Daar kun je natuurlijk niks aan doen als mens. Nee. <laughs> en het is ook liever, liever rimpeloos, ja. natuurlijk, dat kan ik me wel voorstellen. Oh, dat weet ik niet hoor. Uh. Liever rimpeloos? Net zoiets als al die vrouwen met botox. Zo, we moeten ons leven. Ja, botoxen. dat vind ik ook, dat, dat staat mij ook niet zo heel erg aan. Maar ja, zo heeft ieder, ieder zijn eigen aantrekkingskracht nee, nee, nee. natuurlijk. Maar. Maar het is nee, ja, het is, je kunt natuurlijk niet kiezen in je leven. God, ik wil eens iets heel erg lulligs meemaken. Want dan word ik een rijper mens en dan heb ik meer levenservaring. Zo werkt het gewoon niet. Je nee, want anders allemaal oh, die cursussen euh... zouden we overal te krijgen zijn. Denk ik. Ja, ja, ja, nou goed, nou ja, dat, dat soort cursussen, dat is niet eens verkeerd, dus okay, omdat, uh, nee, dan, dan ga ik zulke cursussen geven. Ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> maak eens wat mee in je. Naast het hof van Ede begin je ja. de hel. Ja, precies. Ja, hoe ziet het eruit in de hel? Wimpelloze, gladde leventjes. Gaat het allemaal iets te gladjes? Ja, gaat het te gladjes in je leven? Wil je wat meemaken We hebben een 14-daagse... Een spoedcursus. Een spoedcursus in de he? hel. Dan beginnen we met een lekker autoongelukje of zo. Ja zoiets. Dat is als je Het kan allemaal echt vlak bij de deur. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou met het Zwolse gat kun je ook een beginnend verdrinkingsgevalletje doen of zo. Er staat er water in eigenlijk. Het Zwolse gat. Ja. Uh, nou wel in moekensgat, want daar uh, moeder kon niet. Uh, ja. Maar Zwolse gat. Hier staat net dat uh, in de bossen Ieneke ging met een groep mensen wigglehoele lopen bij het Zwolse gat. Veel mensen voelden bij het gaat veel dingen. Maar het gaat niet over dat ze water aan de voeten voelden of zo. Natte nee, voeten kregen, nee, maar... niet. Dat lees nou, ik Misschien daar niet. is het met water. Weet ik ja, niet. maar het is op de Veluwe, dat Het ligt hoger. De Velen is droog. Dan kun je gewoon wel een kuil hebben. Een ja. soort, uh... Ik ga er zeker een keer kijken nu. Een kuil met een, uh, met een mooi, uh, mooi vuur erin. Ja. Hey. Rond het kampvuur. Ja, open, open vuur mag ook niet. Uh, oh nee, niks mag eigenlijk. Nee, meer, niks van ja. nee, die, moet je moet Ook vergunning voor aanvragen. Die takken altijd... mag je ook niet zomaar uit nee. het bos halen natuurlijk. Nou, wij hebben zelf een bos en zo en takken genoeg. Maar wij mogen alleen maar vuur maken voor bereiding van uh, heet water en voedsel. Oh. Dat heeft de rechter uh, zo behoor. Ja, maar anders zit je weer met de barbecue probleem natuurlijk. Ja, dat en, mag wel dus. Ja, dat vind ik heel storend. Ja. Ik vind eigenlijk dat dat nou juist niet moet mogen. Als je zo in het, in het Hilversumse dorp woont en uh, in, de, in de buurt gaan ze weer barbecueën met z'n allen. Nou, de, dat, heb je het over stankoverlast? Nou, je wil het echt niet weten wat je dan ruikt allemaal. Ja, ja. Verbrand vlees. Ja, ja. Ja. ja, want barbecue is ook een kunst. Ja. Als je dan al van vlees wilt genieten. De meeste mensen al te snel en zo. En dat nou. moet echt helemaal grijs zijn. Ja. We krijgen ook tips. Net als goede hasje. Ja. Goede Marokkaanse hasje. Dat ja. ook als je het openbreekt Echt? mooi wit-grijs zijn. Ja, dan heb je goede hasje. Ja. Ja. En niet dat buigzame spul. Want dat klopt gewoon niet. Nee. Dan zit er ofte veel te veel water in. of ze hebben er gewoon kieën. Dat is geklade ja, boter doorheen ja. geflikkerd. Dat is een mooie Pakistanse methode. Dat is een peshawar uh, aan de lopende band. Maar Marokkanen hebben dat, die wetenschappers ook ja. ondertussen meegenomen. Ja. <laughs> en dan is het zo'n heel buigzaam Marokkje En dan zeggen veel mensen. God dat is goede Marok. Kijk eens, uh, inmiddels uh, Ojas die uh, meldt zich ook uh, op de chat. Uh, Ojas die uh, gaat het uh, om acht uur uh, hierna van uh, Stad. Dat uh, is het volgende programma. Dat houdt ook in dat we zo'n beetje tegen het eind lopen. Van, uh, misschien zijn er nog dingen waarvan, je denkt, Willem, waarvan jij Willem denkt van, nou, dat dat moet toch echt gezegd worden. En ik denk ook van uh, wij gaan uh, nog een keer een vervolg op deze uitzending maken. Want één... ...in mijn oog interessant aspect... ...is nog helemaal niet aan de orde gekomen... namelijk dat je ook bijvoorbeeld voorlichting geeft op scholen. Ja, dat, uh, ja. dat is iets dat... Uh, ...ik weet geen enkele andere... coffeeshophouder uh, ...die dat doet. Nee, het heeft ook nogal wat weerzin uh, opgeroepen... ...want ik ben met Jelinek begonnen... ...maar goed, dat zijn verslavingsdeskundigen... ...dus daar hebben we eigenlijk niks mee te maken... ...en die gaven ook heel slecht les... ...gewoon op een heel uh, vervelende manier... Dus die waren snel buitenschot. Maar toen heb ik met het Trimmels Instituut een intermediaire cursus ontworpen voor leraren. Dat houdt dus gewoon in dat leraren een cursus krijgen over drugs... om hun leerlingen daar weer het nodig over te kunnen vertellen. En omdat ik daaraan heb meegewerkt, kon ik ook dat lesmateriaal goed gebruiken... voor mijn eigen preventiecursussen. Want daar begint het inderdaad mee. Maar als je mij een goede afsluiting wil laten geven, hierom, dan wil ik met professor Ruter, dat is een, een, een hoogleraar strafrecht... Uh, eindigen met zijn woorden. En die zei dat koffieshops in Nederland een zegen zijn voor de experimenterende jeugd. En met name de ouders van die experimenterende jeugd. Want die kunnen nu terecht bij een koffieshop voor, uh, voor een uh, zakje wiet of een zakje hash. En die komen dan veel minder makkelijk in aanraking met allerlei andere spulletjes. Die ze misschien ook wel interessant vinden. En bovendien krijgen ze een goed advies van die koffieshop-eigenaar. Over hoe je dat het beste kan gebruiken. Het is dus ook echt een zegen. Ja, nou, dat, ik, een schitterend einde Willem. En uh, ik denk dat we deze woorden in, uh, in ere moeten houden. Want het is eigenlijk in een notendop het Nederlands gedoogbeleid en de goede effecten daarvan. Inderdaad, ja. En een professor moet je sowieso niet al te gauw tegenspreken. Dat is ook okay, waar. Dat, uh, <laughs> maar dat, uh. ah, we hebben nog toch twee minuten om dat wel te, op te doen, <laughs> <laughs> toch? We hebben nog twee minuten om dat te doen, maar nee. daar ja. zal ik wel een muziekje overheen. Ja, zet al ja. ja. muziekje, De slot, ja. slotmuziek. We, ja. we moeten het ook die academici, die moeten we. gewoon... En ik vond het, ja. het sprookje trouwens ook helemaal te gek, zeg. Ja, ah, ja. Nou, dat is even een compliment ja. okay, uh, Willem. Ik vond het hartstikke tof uh, dat je hier was. Uh het is, eigenlijk, het is eigenlijk een inleiding en we gaan zeker hier nog een vervolg aan geven. Omdat we nog heel veel plannen en ideeën en er is nog veel te zeggen. Maar niet vandaag, want het is bijna acht uur. Dus uh, alle luisteraars, hartstikke bedankt. Uh, dit was de uitzending van uh, dinsdag de 18e maart 2008. En, uh, nou, ik zet nog een klein muziekje aan, zodat we dan zo'n beetje... Uh, Overlopen in het programma van OJAS. Veel plezier met uh, OJAS allemaal. Dankjewel Jeroen en uh, tot de volgende ja. keer. Oké, okay. nou, dag! was weer een bijzondere. Welke muziek komt van Jeroen? Oh, oh ja, uh, Eentje, Ik vind, uh, dat vind ik toch altijd weer uh, een hele leuke band. Dat is uh, de eeuwige belofte. Ik kan het. <lacht> ja, ja, echt waar. Uh, Willem. Nou, geef ze nog een minuut dan. Daar komt u hè? Om te beginnen moet je zijn geboren, anders komt er weinig van. mooiste hoeft je niet te worden, er is altijd beter dan, onder de hemel van een warm land, zoals Java of in Rotterdam. Om te beginnen moet je eraan geloven, maak vooral je beter spas. Elste hoekje te worden. Er is altijd beter dan. Onder de hemel van een warm land. Suriname of in Rotterdam. Ik weet wel dat het allemaal verbeelding is. Dat het net zo goed een droom dat het net zo goed een droom zou kunnen zijn. Je vader zou je moeder tegen moeten komen. Anders maak je echt geen kans. En als het dan gezellig is geworden.